Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Syrische veiligheidsdiensten hebben in Damaskus een bomaanslag vereideld van islamitische staat, melden staatsmedia. Nulwit zou een shiïtisch heiligdom in een buitenwijk van de stad zijn geweest. Een onbekend aantal strijders van de terreurgroep is gearresteerd. Volgens een bron van de veiligheidsdienst waren ze vlak voor een arrestatie bij elkaar om de aanslag voor te bereiden. Sjiïten vormen een minderheid in Syrië. Na de val van het Assad-regime vorige maand... probeert de islamitische staat zijn invloed in Syrië uit te breiden. Op de A12 in Den Haag heeft de politie waterkanonnen ingezet... om een blokkade te beëindigen door Extinction Rebellion. Volgens Omroep West gebeurde dat op aandringen van de ambulance dienst, die zich, naar eigen zeggen, zorgen maakte over de aanrijdtijden. Eerder meldde de politie al dat klimaatactivisten werden aangehouden. De gemeente had de blokkade verboden... Ondanks voorzorgsmaatregelen als schermen en hekken... waren demonstranten toch de snelweg opgekomen. Het verkeer op dat stuk weg kan de stad niet in of uit. Op het congres van de Duitse rechtsradicale partij AFD... is Alice Weidel unaniem gekozen als kandidaat bondskanselier. Weidel zegt dat ze Duitsland weer sterk, rijk en veilig wil maken. Ze wil onder meer een ander migratiebeleid... waarbij de grenzen voor asielzoekers worden gesloten. In een straat in Nijmegen is vanochtend grote overlast ontstaan door de breuk van een waterleiding. In de weg ontstond een groot gat. Auto's kwamen vast te staan in de modder. De oorzaak van de breuk is onbekend. Wel waren er wegwerkzaamheden aan de gang op de plek van de lekkage. Waterbedrijf Fens heeft een deel van de leiding waar de breuk zit dichtgemaakt. Niemand zit zonder water, zegt het bedrijf. Dan het weer. Vanavond en vannacht gaat het in het binnenland vriezen en is er kans op gladheid. Op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt 0 graden aan de kust tot min 2 in het oosten. Morgen meer bewolking en dan wordt het 1 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 De laatste tijd ben ik een beetje in de war. Ik denk de hele dag alleen aan jou. Ga er vandoor, net iemand anders winkelkar. Ik denk de hele dag alleen aan jou. En op het werk verschijn ik zonder kleren aan. Ik denk de hele dag.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 Maar trof ik zo een wende als in oude Amsterdam. Wel gelegen aan het ei, leven zij daar vrij en blij. Ron in gepoetste blikjes, vreemde vogels met hun stikjes, uit hun monden wolken rook. Sliepen zij op oliestook, spieden kou op met hun tanden, geen parkeerplaats meer voor handen.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 En daar staat een Arabier, eet patat met veel plezier. in, dat is interessant, de olie uit zijn vaderland. Een Engelsman zit shocking en klem, between de deuren van de tram. Een dame als een tovervee, in een grote BMW. Wil je van trottoir ware race, het zou wel een termijer wezen. Met een vent in de WW, Amsterdam Holladier. B-City. Big city, Big city.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 Bixin. Bixin. Bixin. You are Sir Big city. Big city.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 Dit is wat wij er zelf mee doen. Iedereen zal moeten weten, alles draait tot om, om het leven. Dit is wat wij er zelf mee doen.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 You know Die pijn. Maar toen vatte ik mijn auto en ik scheurde naar je huis, want ik wou niets lief. Air En ben ik jou in één ik kwijt Die kan je nu al wat weten Jij krijgt van alles heel veel spijt Maar hoe ga jij naar die andere maar heb ik verkeerd gedaan Nu vlieg ik mij aan ja, waarom Jij bent weggegaan Kan je mij zomaar vergeten En ben ik jou in een keer kwijt? Ik kan je nu al wat weten Jij krijgt van alles en van spijt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 het leven maar dat wil ik nu niet horen alles geprobeerd gehaald gevochten en uiteindelijk toch kansloos verloren I'm gonna be a little bit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 And they're the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 Elke dag een druppel, druppel erbij Wanneer de MRO verloopt, zal ik bij je zijn Jij bent niet uit het oog, Maar niet uit het hart. Kom maar Elke dag Denk ik aan jou Aan hoe het was En hoe het is Kom ja, maar dat jij Bij mij En ja, een ex, een kind die je niet meer mag zien. Je broer, je beste vriend misschien. Ja, deze gaat uit naar hen die we wissen. Ik zal je nooit uitgedachten gedachten wissen. En elke dag doet het pijn, want het liefst wil ik bij je zijn. baby, hey. please. Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ik Yeah. me Ding. Je bent de vrouw en ik alles mee kan delen. Ik schrijf voor jou van mijn verhaal. Je vindt dat dan ook heel normaal. Want jij bent de vrouw van mijn leven. Dit is een ode aan de vrouw waar je heel speciaal van houdt. Je geeft haar dan ook alles in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 Zoals je dat al doet Het lijkt alsof je staat te zweven. Zij is die vrouw, waarmee je nog leven? Ze gaat met je mee, zo heerlijk met z'n twee Oh, luister eens mijn lieveling Ik vind jou echt een lekker ding Je bent een vrouw en ik alles mee kan doen In je leven Een winkel hier Een winkel daar ze komt het dan voor elkaar Wat zij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 wat in mijn ogen staat geschreven, je moest eens weten.